In 1972 won hij de zilveren griffel voor de illustraties in de Possenbokken van Bauke Jacht. In het Centraal Museum in Utrecht is op dit moment een deel van een tentoonstelling gewijd aan het werk van de tekenaar. Peter Vos is 75 jaar geworden. Ado Den Haag heeft in de Amsterdam Arena met 1-0 gewonnen van Ajax. De Hagenaars kwamen vlak voor rust op voorsprong door een doelpunt van Verhoek. Alleen in de laatste minuten kregen de Amsterdammers een paar echte kansen. De achterstand van Ajax op koploper FC Twente is opgelopen tot 4 punten. Schaatster Monique Kleinsman heeft in Heerenveen de nationale titel op de 5 kilometer veroverd. De snelste tijd werd gereden door Jorien Voorhuis, maar die werd gedisqualificeerd... omdat ze op het rechte stuk met haar, met haar schaats over de scheidingslijn was gekomen. Ook Linda de Vries werd slachtoffer van de omstreden dokter Bibbe, Bibberregel. Tweede op de 3 kilometer werd Carlijn achtereekte voor Marije Joling...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 ...in Kennemerland op twee frequenties live. Bloemenauw 105.8, Zandwoord 106.9. Dit is zondag in Kennemerland. Ja, zet er maar een uh, vette streep onder. Die 105.8 en 106.9 is in ieder geval wel uh, in ieder geval een, een, een ding wat zeker is. Uh, dat is sowieso een zondag in Kennemerland uh, met het laatste gedeelte van dit uh, programma. Uh, wat uh, betreft uh, de interviews die ik vorige week heb opgenomen tijdens uh, de Buma-dag...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 het Voor wat het is, ik laat je in de vaan. Je komt reus wel achter als je naast me komt staan. Verantwoord antwoord en de vraag die je zocht. Het rare aan jou is dat je stelt en je Vlucht 13 met het antwoord en daarvoor had ik een gesprek met Patrick de Noord. Wat het moet niet helemaal uit de verf, dus ik weet ook eventjes hoe ik dit straks moet oplossen. Marco Emmerich van Emmerich Goal, die kwam ik ook tegen, die was zeer geïnteresseerd in een uitleg van Eric Biel, waar ik hem later nog tegenkwam.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 onze Kim de Boer uh, uh, meegeholpen in het clipje. Die, die, ja, die in ieder geval zij komt tot leven in het schilderij op een hele leuke uh, ludieke manier. En uh, ja, dat is gewoon een waanzinnig goede uh, zangeres die nu dan als uh, actrice even meedeed. En zij gooit trouwens, dat is heel leuk om te, om te vermelden. Want dat, ja, dat vind ik gewoon heel erg leuk voor haar. Zij gooit hele hoge hoog bij de Voice of Holland. Waanzinnige audities uh, gedaan gisteren weer.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 Dankjewel. Oké, okay, ja, jou ja, ook bedankt.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 En hoe zit het met jou? Ja, hetzelfde. Eerst als hobby begonnen en uh, toen gitaarles genomen bij de privé-leraar. Dus niet uh, bepaalde muziekopleiding gevolgd. Maar wel gewoon uh, ja, s'avonds op een maandagavond uurtje gitaarles. En dan wekelijks. En uh, ja, sinds een jaar ook uh, zangles in twee weken. Goed, dank jullie. Wel. Ja, jij ook bedankt. Ja.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 guitar solo